wat de Jong met het NOS-journaal. De Russen rond Oekraïne en de Krim. Dat zegt de Russische president Poetin in een documentaire die is uitgezonden op de Russische staatstelevisie. Poetin was bereid de wapens klaar te zetten omdat de Russen die op de Krim wonen volgens hem gevaar liepen. Hij kon ze niet aan hun lot overlaten. Het Oekraïnse schiereiland werd een jaar geleden door Rusland ingenomen. In Moskou heeft brand gewoed in het 16e-eeuwse Novojevici-klooster. Het is een toeristische trekpleister en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er sloegen enorme vlammen uit de eeuwenoude toren van het klooster. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen. Bij het klooster hoort een begraafplaats waar grote Russische kunstenaars liggen... als Tsjechov, Gogol en Prokofiev. Deelnemers van een triathlon in Puerto Rico zijn door een boze automobilist beschoten. De chauffeur kreeg ruzie met de organisatie toen hij naar zijn zin te lang moest wachten tot een peloton fietsers voorbij was. Er werd kwaad en opende het vuur met een automatisch wapen. Twee fietsers werden door rondvliegende kogels geraakt. Eén kwam van schrik ten val. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks de schietpartij werd de triathlon gewoon afgemaakt. Tennisseur Robin Haase heeft op het Masters-toernooi van Indian Wells voor een stunt gezorgd. De 27-jarige Hagenaar versloeg de als zevende geplaatste Zwitser Stanislas Wawrinka. Hij deed dat in drie sets, 6-3, 3-6, 6-3. Haase boekte deze week in Californië tegen Alex Bolt als een eerste zege van 2015. In de derde ronde van Indian Wells speelt Haase tegen de Tsjech Lucas Rosol. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog met minima rond 2 graden. Morgen geleidelijke opklaringen en af en toe zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 12. Dinsdag en woensdag wordt het 15 graden met geregeld zon. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu de nacht. I'm really? when 10 Hallelujah Keep up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 Denk maar. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM En ta in de dans, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch for the rhythm. Watch the way we drop it in a mix, timing, rise and amplifying when we coming with the swing. Just follow it the back there.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 Flower.